met het NOS-journaal. Het kabinet gaat het Outbreak Management Team vragen... om advies over het gebruik van mondkapjes. Een kamermeerderheid vroeg het kabinet om een nieuw advies van het OMT... omdat de meningen zo uiteenlopen. Van verschillende kanten is de afgelopen tijd aangedrongen... op het invoeren van een mondkapjesplicht in de openbare ruimte... net als in andere landen. Maar wetenschappers zijn het er niet over eens... of de mondkapjes genoeg bescherming bieden. In België is een meisje van drie jaar overleden aan het coronavirus. De VRT schrijft dat het kind ernstige onderliggende aandoeningen had. Het meisje is volgens de Vlaamse omroep het jongste Belgische coronaslachtoffer. Net als in Nederland flakkert het virus in België op, maar het gaat daar wel hard. Vorige week steeg het aantal besmettingen met 89 ten opzichte van de week ervoor. Dagelijks raakten gemiddeld 221 Belgen besmet. Sinds maart hebben 375.000 treinreizigers hun NS-abonnementen aangepast of tijdelijk stopgezet. De NS verwacht dat het reisgedrag van veel mensen blijvend is veranderd door de coronacrisis en past daarop de bestaande abonnementen aan. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat twee derde van de forensen verwacht voortaan meer thuis te werken. En een kwart van de reizigers verwacht vaker buiten de spits te reizen, zegt de NS. Garmin, maker van onder meer smartwatches en gps-apparaten, kampt met een grote storing. Volgens het bedrijf heeft dat invloed op de, hun apparaten en is de helpdesk onbereikbaar. Verschillende media melden dat het bedrijf slachtoffer is geworden van een aanval met gijzelsoftware. Een woordvoerder van Garmin zegt dat nog niet te weten en dat de zaak wordt onderzocht. Naast consumentenapparaten wordt de navigatie van Garmin ook gebruikt in de scheepvaart- en luchtvaartsector. Het weer bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag van het westen uit af en toe zon. Er staat een matige westenwind en dat hoort 18 tot 22 graden. Morgen wolkenvelden, een kleine kans op wat regen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANWB. Viele staan er op de afsluitdijk op de A7 in beide richtingen bij Bredand zo'n 4 kilometer.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 go to school The to get your books You know you gotta learn the old and new The teacher tells you Stop your play and get on with your work, And to be like Johnny Tuga Well don't you know he Welkom bij ZFM. Dit keer een uurtje in verband met de Rainbow uh, Radio. Wat ontzettend leuk was om te horen. in de mooie, kleurrijke vlag, vlagvormen. Dus ik wil uh, een, een, een spelletje met u gaan doen. En zometeen komt uh, Lucy er ook bij. Dus kunnen we met Lucy ook het spelletje doen. U mag bellen op 023 57 30 393. Uh, ik heb wat intro's van uh, uh, oude series en nieuwe series door elkaar heen. En uh, um, dan gaan we raaien van wie die uh, intro's zijn en welke series dat zijn. Dus doe gerust mee. Lijkt me gezellig. Dus, de eerste? De eerste. Jij me vertellen. Ja, ik ga het je vertellen. Kapitein Zeppos uit 1964. Dat is uh, afkomstig uit Vlaams. En uh, naar aanleiding van de boeken van Louis de Groof. Het uh, okay. is een hele oude serie. De volgende. Je connais les brumes claires, la neige plonge et les matins d'hiver. He, dat was Belle en Sebastian. Die was van 1965... tot 1972... op de radio. Speelde zich af in de Alpen. In de en, Alpen? In Alpen, oh. ja. En uh, was een heel hoog remiegehalte. Dat was echt een tranentrekker. Uh, de hond... Belle... die uh, was, uh, zou door het dorp... worden achtergemaakt. Want hij zou vals zijn geweest. Nou, het is een hele lieve hond... En, worden dus vriendjes met Sebastian, Nou, het is drama. Is, was, het, was het een kinderserie? Ja, het was een ah, kinderserie. Okay. Ja, absoluut. Een hele mooie witte ja, berghond was het. Een, enorm, een, een soort witte Sint-Bernhard. Dat mm. is het schitterende hond. De volgende. De yeah. volgende. I'm going to listen to my story about a man named Jed. A poor mountaineer barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food. And up through the ground come a bubbling crew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 dat waren de... Ik buffelies. weet het, ik weet het. Ja, ik, wist, ik weet het. Hem, hem, helemaal goed. Jetro en de Hulbillies. Ja, weet je ook van wanneer tot wanneer? Nee, dat weet ik niet. Het is 1962 tot 1971. Ze zijn dus best lang geweest. Ze zijn bijna tien seizoenen geweest. Ja. Uh, dat viel mij, uh, viel mij best wel op. Ja, daar, daar keek ik wel naar. Dat vond ik wel leuk. Ja, ah, die was geweldig. Dat was echt heel leuk. <laughs> Wat heb ik nou gewonnen dan? Je mag een keertje meekomen in de studio. Dat is wat uh, er te winnen is. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> nou, dat vind ik leuk. Ja, nou, oké. Okay, nee, kom op dinsdag. Is dat goed? <laughs> <laughs> Heel goed. Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West. A land of legend, of romance, of friendship and loyalty and courage. A motherload of remembrance. A true bonanza. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza With a gun and a rope and a hat full of hope We planted our family tree We got a hold of a pot full of gold Bonanza With a horse and a saddle and a ring full of cattle How rich can a fella be? On this land we put our brand How is the name? Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West, we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. Hoss and Joe and Adam know every rock and pine.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 The friendliest, whitenest, lovinest man That ever set foot in a promised land And we're happier than them all That's why we Goeiedag. Ja, was, was wel, ja, de bonanza. bonanza. Dus Lorne zong dit zelf. Ja, we hebben Ben Cartwright. Jeetje. Met zijn zoon Holland. Ja, en Blokker, alleen. Weet je wat, die dikke was dat? Hij was niet alleen good looking. Hij ja, kon ja, ook was ook goed zingen. De good looking was Little Joe natuurlijk op zijn bonte paard. Hè. Ken je, ken ja, ja ik ken Het paard me, staat ja. mij nog heel goed bij. Dat is Michael London. <laughs> die <is later>, heeft <laughs> in de kleine huis in de speelt. <laughs> Het paard staat erbij. Dat ligt niet erop weet ze niet meer. Het staat goed. me nog duidelijker bij. Je. Dus dat was Bonanza. Oh, jij bent van de ja. paarden natuurlijk. Ja. vergeten. Ja, ik was altijd verliefd op de paarden, ik nooit zozeer op de mannen. <laughs> nou, doe maar, doe maar wat anders ja, weer. Want het volgende: I a Ja, dat was, die was niet moeilijk te raden. Dat was Iverho. Geschreven door Sir Walter Scott. Even, even kijken, wanneer was hij op de televisie? Kan ik niet vinden. Oh ja, van 1961 tot 1964 met Roger Moore. Roger Moore. Ja. 0,070 ook nog gedaan, die ja. man. Ja. ja, hij heeft zoveel gedaan. Dus. Yeah. Ja, volgende. De Grace Brothers. Ja, yeah, die Mr. ken ik Humphreys. Ook nog wel. Mr Humphreys. Are you free? <laughs> 1974 was dat. Ja, volgende. Ja toch? Dit was Doctor Who uit 1963. Dat was een moeilijke. Het schijnt dat Doctor Who opnieuw verfilmd is... en op Netflix te zien is. Maar dat weet ik niet. dat schijnt. Maar dat was een Het was een van de eerste tijdreizigerserie. Met zijn telefooncel waar hij dan in ging. En dan ging hij weer naar een andere periode toe. Dat was een erg leuke serie. Jammer dat hij er niet meer was. Ja, volgende. Uit 1960, met Dr. Marsh. Daktari betekent in het Swahili de dokter. Dus, vandaar dat het Daktari heette. Met uh, Clarence, de schele leeuw, en Judy, de chimpansee, die er altijd in meededen. We hebben wat, wat, wat, wat dieren geleden voor uh, series. De volgende.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 en dezelfde mensen streken, dat komt allemaal in de krant. Van Vrabelkestand, van Vrabelkestand. En straks maar knus naar jullie warme nestjes En, denk erop, oogjes dicht en snafeltjes toe. Slaap lekker. Hier hebben geen dieren voor geleden. Dit waren poppen. Dit nee. was de Fabeltjeskrant. Alleen meneer de Uil, een beetje. Ja. Er kwamen ook steeds meer. Naarmate er meer dingen speelden in de maatschappij, kwamen er meer dieren bij. Dat was ook wel een leuk, uh, leuk item van de Fabeltjeskrant. Ja. Mevrouw de Ooievaar. Dus ja. de Mier. Ja. <hijtubiet> ja. Ja. Ja. Ja. De volgende. got some jokes natuurlijk Friends, een van de eerste sitcoms... van 1994... tot 2004. ging het over zes vrienden... die van alles meemaakten in New York. Uh, de volgende? Die hadden we al gehad. Het was Flipper, Nou, we het toch over dierenmishandeling hadden. Ja. Yeah. Die is van 1965 tot 1967. Flipper was een, een dolfijn trouwens uit. Uit uh, uh, uh, Flipper? Nee, uit, uit Miami kwam hij. Dat hele grote SeaWorld. Oh, daar kwam hij vandaan. Daar kwam hij vandaan. Is hij er ook weer naartoe teruggegaan? Of, uh? ik, ik heb geen idee. Dat vertelt dat verhaal niet. Je niet of hij nog leeft. Nee, dat zal wel niet. Ik weet niet of ja, het een dofijn wordt. Mij kunnen dofijnen wel aardig op leeftijd komen. Ik heb geen idee. Maar goed, de volgende. Hmm. Die herkent die niet. Polti Towers van 1975 tot 1979. Ik heb trouwens even opgezocht hoe oud een dolfijn kan worden. Ja? Tussen de 40 en 55 jaar. Ja, de gestreepte kijken. dolfijn kan 55 worden en de slanke dolfijn 40. Ik zag flippen denk ik niet in mijn leven. Denk het ook niet. Nee, nee, nee. Dat, uh, dan was, was flipper wel heel erg oud geworden. Volgens mij was het dan een, dof, een volwassen uh, dolfijn. Goed, Faulty Towers was van um, John Cleese. Een schitterende scène over de Duitsers. Die, uh, <laughs> echt zo slap. <laughs> echt zo leuk. Engelse humor was dat ja, ook echt. Ja, ja, ja. ja, ja. Droge humor. Ja. Met zijn rare loopje ook. Ja, Toch? De, de de Silly wel. Walks. Maar dat was... Uh, Monty Python, yeah. flying, flying Circus. Maar dat was hem ook, toch? Dat was, ook... dat was, ook, dat was, dat was John Cleese ook, ja. Die haalde ik altijd door elkaar met uh, Bonanza. Hij High Chaparral die was van uh, 1967 tot 1971 op de televisie. En dat ging over Bing, Big John uh, Cannon. In de eerste aflevering van High Chaparral werd zijn vrouw al vermoord. Ja, en toen is er een gelegenheidshuwelijk gekomen met Victoria Montagna. En de haar, haar broer was Manelito. En Manelito die speelde best wel een belangrijke rol in de hele serie. Dat was ook een boef, toch? Nee, hij was geen boef. Hij was een hele lieve manalito. Dat was de, de goede Rick. Hij was een hele, goeie, hele lieve manalito. Ja. ja, kijk. Die keer je het dan vreemd. weer weg. Oh, ja. Had hij geen paard, zeker? Ja, hij had wel een paard. <laughs> <laughs> Volgende. Zeg, ken beetje jullie Paulus al? Paulus de Waarschijnlijk wel, want hij is oud en doet al jaren. In het, het woud, die kleine Poska wachten. Elke dag vast als een huis, dan komt Paulus op de pers. Ja, dat daar is hij weer. Precies op tijd. Precies op tijd. Op het juiste uur. Op het juiste uur. Met een heel nieuw avontuur. Reken maar. Dag is natuurlijk Paulus. Paulus komt uit een, een, een strip van het Vrije Volk uit 1946. En daar is een, een poppenfilm van gemaakt. Ik was heel jong dat hij op de tv kwam. En ik was heel bang voor uh, Eucalypta. Ja, u was er nou niet bang voor? Ach, ik wist ook precies waar ze woonde. <lacht> Eucalyptus. Daar ging je niet heen. Nee, ze woonde in, in een woonboot aan de Amstel, had ik zo. <lacht> als als ietszijnde gefantaseerd. Ik wist ook precies welke woonboot Oké. Okay. Dus ja. Weet je het ja. nog? Woont ze er nog? Ik heb geen idee of die woonmotor nog ligt. <lacht> <lacht> maar toen de tijd, ik, oh, ik was zo bang daarvoor. Maar het is hetzelfde met Ivanhoe. Ivanhoe vond ik ook zo eng. Later zie je het dan terug en dan denk je: van, mijn god. <lacht> Daar ben je bang voor geweest. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja. ja. Trauma's heb je ervan overgehouden. dus. Nou, oh, valt wel mee. Don't us <laughs> Yeah! Keep movin', movin', movin'. Though they're disapprovin', keep them doggies movin'. Frankie Lane met Rohide. Gil Favor in de hoofdrol. Clint en, Eastwood, een van de eerste rollen Clint, van Clint Eastwood. En ja, ja. En uh, wat ik nog kan herinneren is dat Gil Favor die uh, verongelukte op de set. Ja. En ja. die had de hoofdrol, maar uiteindelijk is uh, uh, Clint Eastwood uh, heel groot geworden daarna ja. daarna. ja, als de mooie jongen, hè? Het ging ja, ook dat over. Was, de... dat is hier nog steeds, het is nog steeds een mooie man. Ja. Ja. Ja, ja. Dat ja. nee, is niet verkeerd. nee Het ging over. Uh, het speelde zich af in 1869. Over twintig veedrijvers. die van San Antonio, Texas. naar Salinica, Missouri gingen. En allemaal kleine veehouders hadden daar al hun koeien bij gedaan. En 3000 koeien moesten ze daar naartoe brengen. Ja, dus. dat was een heel, hele klus. <laughs> dat, was, dat was nog ja, nogal een hele Cowboys, ding. Die cowboys die tijd... zijn was in die tijd best hard werk, hoor. Oh, ik, had zo, ik had zo graag willen zijn. Ja. Ja? ja, een kou verkeerde een kou tijd. En Een kouvrouw. Een kouvrouw. Kou Oké, okay, volgende. Bye boys Ja, Skippy Van 1966 tot 1968 En dat ging over een oostelijke Grijze reuze kangaroo hmm. Ja Oké, okay. en dat was Skippy En dat was Skippy En later yeah. met die Skippybal en later kwam de Skippybal. <laughs> ja, raar hoe ze daaraan kwamen. Ja. ja, hebben ze over nagedacht? Volgens mij wel. Ja, daar hebben ze echt heel lang over nagedacht. Skippy was ook echt heel erg populair. Maar ook eigenlijk al, al die series met dieren erin. Dus Black Beauty, uh, Flipper, Dactari. Ja, uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren. Oh, dat was Dactaria. Dat was Dactaria. Ja. En uh, Claire die met, die leeuw. Die, met die scheel, leeuw. Ja. Om, maar ze hebben nooit echt geweten dat het scheel was. Een loens. Ik nee, heb geen idee. Nee. Ik weet ook niet of hij die, die, die, die wel echt doet loenste. Of Ik dat weet het. Niet. Uh, hij hij kan, maar ja, dat is dus de trucage in die tijd. Daar vraag je je dan hij, ook af. Hè? Hij keek wel scheel. Hij keek hartstikke scheel. Ja? Yes? Ja. We'll be Redetsky Mars uh, als intro van The Lone Ranger. En The Lone Ranger die is in 1933 als hoorspel ooit begonnen. En dat ging over een gemaskerde Texaanse ranger en zijn uh, een Indiaanse hulpje, Tonto. Hoe? Tonto. Ja, ja kijk, als je vooroordelen had, dan was in die tijd was dat niet zo. <laughs> had je nog geen Black Lives Matter of. <laughs> ja enige Indiaan die opkwam voor, uh, voor enige recht. Dus, maar het dat, dat, dat was, dat was wel een hele leuke. En later is hij nog eens een keer gespeeld door, volgens mij, Johnny Depp. The Lone Ranger. Dat was ook een. Dat was er ook een. typ voor? Dat ja. hij er helemaal niks op te doen. Nee. Geen masker op te doen nee, of zo. Hij had er gewoon een satire van gemaakt. En het is wel, het is echt een hele leuke film geworden. En The Lone Ranger was vroeger ook een hele leuke. Spannende serie met zijn paard zilver. Hele mooie schimmel. Mm. Ja. Weer dat paard, hè. <laughs> he. Ze hebben alles, alles mee. <laughs> ja. Yes. me ja. a song of a lass that is gone. Say, could that last be I? Mary of soul, she sailed on a day. On the stone. Dit was de serie Outlander van Netflix. Het is een, een, een hele leuke serie over een, een vrouw die verpleegster was in de Tweede Wereldoorlog. En dan bij bepaalde stenen komt en dan vertrekt naar de 17e eeuw. Dus een soort Doctor Who. <laughs> en, uh, het is een hele leuke serie. Een hele mooie man trouwens die er aan meespeelt. <laughs> oh, Dit keer was het wel de man. <laughs> Maar hij rijdt ook op paarden. Hij oh. rijdt ook mooi aan de paarden. Ah, de <laughs> Altijd weer een masseltje. Ja, nee, Als er maar een paard bij nee. zit. Zo, <laughs> <hazien> Dit waren de tours van series en we gaan nu naar een tune van een film. Oh ja, jij zegt net, uh, uh, je hebt allerlei tunes en we hebben het over paarden. En, uh, wat, uh, uh, wat heb jij vroeger gedaan met paarden? Heb je dressuur gedaan of heb je uh, springen gedaan? Ik heb vroeger dressuur gereden. Vrij veel dressuur gereden. En uh, ik, ik sprong ook vaak met paard en al dat soort dingen meer. Maar ik ben voornamelijk... En tegenwoordig ben ik echt alleen nog maar duinkrosser. Dank u. maar vroeger deed je, heel, deed je dressuur ja, ja. en deed je ook wedstrijden. Heb ik ook gedaan. Of alleen maar voor je plezier, maar je nee, deed Ik ook heb wedstrijd. wel wedstrijden gedaan. En tot welke tot z of l? Nee of m? Nee, nee nee m. M. M-niveau. M-niveau. Okay. Maar voor de rest uh, nee. Ja, mijn dochter heeft het ook gedaan. Die uh, hebben ook dressuur en heb ook vrij veel prijzen gewonnen. Ja, het was heel erg leuk om uh, mee te maken. Ja. Ja, dus we hebben wel iets met paarden. Ja. Zijn. Ook ja. de, deze muziek, met name van de Pirates of the Caribbean... Die is heel veel gebruikt voor curen op muziek. Oké. Okay. We werden op een gegeven moment, dat, dat, dat die film uitkwam... het is, is ook een hele mooie uh, muziek om, om op de maat mee te lopen met een paard. Ja, ja. je kan een paard, in, paard heel mooi... Dat kun je heel mooi in die gelop aanzetten. Ja, ja. En als je hem dan verzamelt, dan krijg je heel mooi... Het ziet er gewoon heel goed in, in en gelikt ja. uit. En deed je dat alleen hier in de buurt of uh, ging je ook Nederland in? Ik ben een, een, een keer een, een week naar uh, Almelo geweest om uh, wedstrijden te rijden. Okay. En dat is ook tevens meteen de laatste keer geweest. O, ik... waarom? Do, hoezo dan? Nou ja, ik, ik, we hebben geen enkele punt gehaald, Rodrigues en ik. Maar we hadden heel veel publiek. Was dat de naam van je paard? Ja. Ach, ja. Wel een mooie naam. Maar geen punten gehaald? Totaal geen punten gehaald, maar we hadden heel veel publiek. En toen was te, je te er gelijk klaar mee? Ja, ik was zoiets van... Uh, hij vond het niet leuk en uh, ik vond het ook niet, niet zo leuk meer. En, en we hadden zoiets van, nou weet je, we kunnen lekker beter gaan, uh, gaan duinkrossen. Oh, dat doe je nog steeds met Rodrigues? Ja. ja. Oké, okay, uh, hoe oud is Rodrigues nu dan? Twintig. Oh, ik heb een vijf, jaar. Dat is nog helemaal ja. niet oud. Het begint aardig op. Het is een aardige senior aan het worden. Oh, maar voor duincrosser is hij nog geschikt. Uitermate geschikt. Ja. Recreatie dus ja. gewoon. Ja. Arme ja. beest weer gelijk in de cross gooien. <laughs> hij doet het goed. <laughs> Als hij maar lekker recreëert. Daarom. Ja hoor. En dat doe je allemaal in de Amsterdamse waterleiding, Duinen. Ja. Waar je zo mee bezig bent. Waar ik zo mee bezig ben met die En die duinagedis. Santa Cresse. Oh, ja. Santa Ja. Goed. Hebben we nog een uh, leuke, uh, gezellig uh, ja. Ja? afsluiting? Sorry, sorry, Night. Ach, dat is een super mooi nummer. Dit: ja. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.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 ja, waren vergeten afscheid te nemen. Ik ja, dan ben er we volgende toch... week weer. Op, en ik, op vrijdag en uh, jij ja, dinsdag weer. Ik ben er dinsdag weer en uh, waarschijnlijk ook weer donderdag. En uh, voor de rest, wat is er? Is uh, ZFM vanavond ook nog uit? Nee. nee. Niet Kissen. alleen op morgenochtend. Tussen 10 en 12. Goedemorgen Zandvoort. En dan gaat het over de politiek, politici en burgers aan het woord. Tussen 11 en 1? Tussen oh, 11 en dus, 1. Oh, dus, oh, ik heb, ik heb <laughs> fout zitten kijken... op de site van ZFM. En ik heb het gewoon klakkeloos overgenomen. Het is van 11 tot 1. Nou. Oké, okay, tot volgende week. to me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 Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and